Goedemiddag, ik ben Maxime de Vries en dit is het nieuws van NOS op 3. De politie heeft een flinke vondst gedaan in een auto. 82 kilo coke en anderhalf miljoen aan cash. De boel werd gevonden tijdens een politiecontrole in, Bre in Breda en zat in een verborgen ruimte in een auto. De politie vindt steeds vaker van dit soort ruimtes in auto's. Een man van 28 uit Rotterdam is opgepakt en wordt verdacht van drugshandel en witwassen. Er zijn vandaag 38 coronadoden gemeld bij het RIVM. Dat is ruim het dubbele van gisteren en dat aantal is sinds mei niet zo hoog geweest. Ook kwamen er bijna 30 ziekenhuisopnames bij en testten meer dan 2700 mensen positief op het virus. En veel mannen zullen niet weten hoe die eruit ziet. Een spiraaltje. Toch vindt driekwart van de jonge mannen en vrouwen dat ook mannen verantwoordelijk zijn voor anticonceptie. Dat onderzocht seksualiteitscentrum Rutgers. Maar daarover praten, dat doen stellen vaak niet. In de praktijk zien we dat maar een derde met elkaar praat over welke anticonceptie ze dan zouden willen gebruiken. Dus blijkbaar zit er ook nog iets lastigs om hierover echt in gesprek te gaan. Als man kan je je best vragen of de anticonceptie bevalt en wat de bijwerkingen zijn, vindt Rutgers. Niemand meer daarbinnen dat daar 12 de lichten aan en om 1 uur is het feestje helemaal afgelopen. Op veel plekken gelden deze strenge regels al, maar niet in Castricum in Noord-Holland. Terwijl in omliggende dorpen de kroegen om 1 uur dicht gaan, wordt daar gewoon doorgeschonken tot in de kleine uurtjes. Hebben de jongeren daar maar één woord voor? Heel, heel gezellig. gezellig! Heel gezellig. Heel, ja, heel gezellig. Heel ja, is heel leuk. Ja, maar ja, de gemeente wil niet dat het te gezellig wordt en er ook veel mensen van buiten Castricum komen. En dus overweegt de gemeente om ook in Castricum de vervoegde sluitingstijden in te voeren. Ik zou het echt verschrikkelijk het vinden. Echt want het is gewoon super, uh, super gezellig. En weet je, ik ben laatst getest op corona en ik heb niks. En ik ben gewoon vaker uit geweest. Dus het is gewoon helemaal prima. Na, na het weekend gaat de gemeente naar het plan kijken. Het weer, het is nu nog droog, maar er komen meer buien aan. Het wordt tussen de 12 en 16 graden. Morgen droger, wel bewolkt en een graad of 16. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar bij het Rottepolderplein staat even twee kilometer file in beide richtingen, want de brug is daar even open geweest. En tot zover de verkeersinformatie.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 En jij beleeft het. Zon, zom, Zee, Zee. Zandvoort, een zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met nu Zandvoort op zaterdag. Volker zaterdagmiddag in Zandvoort. We zitten net, uh, ja, we hebben het de zomer net gehad waar we eigenlijk zit En we zitten alweer in de herfst en dat merk je ook wel een klein beetje aan het weer ook. Gelukkig houden we het uh, nou, op dit moment nog wel eventjes uh, droog. Ondertussen krijg ik een stapel A4'tjes uh, van albert -Jan. Dat betekent dat ik het uh, gedicht van de dag uh, mag uitkiezen, albert -Jan, Is dat zo? Dat klopt. Ja, laat je dat echt aan mij over. Ja, ik aan jou al. Nou, helemaal goed. Dan ga je zometeen om uh, kwart voor vijf horen. Maar we hebben nog veel meer natuurlijk. Ja, zeker. Want over een tweetal platen gaan we eerst weer schakelen met Jan van der Leden. Want die is voor ons aanwezig tijdens de wedstrijd Turmerstein SV Zandvoort. Tussenstand nog steeds 0-0, dat was de laatste stand die hij heeft doorgegeven. De tweede helft zal dan ongeveer 15 minuten oud zijn. We gaan kijken hoe de stand van zaken is over een tweetal platen. Daarnaast hebben we nog een stukje, nog een stukje report. Er is nieuws, er is een nieuwe voorzitter gekomen bij uh, uh, World, uh, Liberty Media. En uh, wie dat is, dat hoort je straks tijdens pitts Report. Verder hebben we, de, zoals gezegd, om half vijf uh, de dieren van de week. Jasmine en Jip, twee poezen, die nodig uh, een, uh, eigen, een eigen thuis zoeken. En om kwart voor vijf, zoals gezegd, hebben we natuurlijk het gedicht van de dag. Ik zou zeggen, uh, we, we volgen trouwens nu ook uh, het WK-wielrennen voor de dames. En... Ja, ook op een uh, Formule 1... Uh... Die rijden, maar, die rijden in en oh, rondom Imola. Over twee weken is mee. Over drie weken hoor, zie ik van de expert uh, rijdt daar de Formule 1. Over vier weken. <laughs> <Who is it laughs> wie wie, wie, wie, wie biedt er meer? Nou, ja, okay. Vijf weken Goeiend. zie ik in één keer. En jij hoop je ook niks. We liggen weer <laughs> in het circuit. En, nee, terug naar het WK voor dames. Dat was nog even spannend, want op 40 kilometer voor de finish uh, sprint Anna Verbregge weg uit een kopgroep van vijf dames. En Van Fleuten, u weet het, de gebroken pols en het gips, die, die rijdt nu achteraan de kopgroep van de, de achtervolgers van vier, maar die wordt zometeen ingelopen door het peloton. Uh, de voorsprong uh, die Van Bregen heeft is momenteel uh, iets meer dan een minuut. Maar met nog uh, even kijken, met nog uh, 29 kilometer te gaan. Dus dat wordt één lange sprint voor Van Bregen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 Niets om over naar huis te schrijven. Dat hoeft ook niet als ik thuis kan blijven. Ik ken elke achternaam niet het pijn. Wil nergens liever zijn te stil hier aan de overkant. Maar ik kom hier vandaan bij je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 Iedereen is ga studeren ergens anders schaap proberen Stil hier aan de overkant Geen discotheekje te bekennen, maar de slang niet ongezellig het Stil hier aan de overkant. Is dus de hartelijke goed in het beste waar ze zeggen dat, dat het stil is aan de overkant Maar ik kom hier vandaan bij fiets gewoon nog overloopt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 Deze van Robert Spalmer. De zaterdagmiddag van CFM nogmaals een hele goede middag. En we zijn inmiddels, als het goed is, in de tweede helft van de wedstrijd... Purmerstein tegen SV Zandvoort. Jan van der Leden is daarbij aanwezig. En Jan, even een vraagje. Ik las ook nog op de website van Purmerstein... dat ze vroeg aan alle supporters om alsjeblieft naar het veld te komen... Om een uh, thuisploeg uh, aan te moedigen, want ze zouden het hard nodig hebben tegen uh, SV Sanford. Is het daar druk? Nee, nee, nee, absoluut niet. Nou, daar heeft het ook helemaal niks geholpen, hè, die oproep. Nee, het zeker niet geholpen. Het is, uh, het is uh, redelijk echt een redelijk, laten we zeggen, het normale aantal mensen. Ik denk uh, 200, als ik het dode weggeschat. Maar meer ook niet. Oké, okay, nou ja, die zien in ieder geval uh, op dit moment de tweede helft. Hoe gaat het daar? Uh, het gaat redelijk goed. Ik kan wel zien dat Purmerstein uh, uh, aanvallender is begonnen... ...als dat zij in de hele Eerkeld gespeeld hebben. Want wij hadden net wel een grote adelaar. Uh, Milan Perk Belenkamp, ik wil thuis met een uh, hemschwing bestuur. Dus dat kan ook nog wel een paar weken dieren. En dat is wel jammer. Luuk is voor hem in de plek in plaats gekomen, de bestuur maakt er niet uit, want ze zijn nagenoeg uh, tellende... Allebei donkere haar, even groot. Maar ik denk door de ervaring van Milan dat je dat wel gaat moeten. Op dit moment ligt alles stil hoor trouwens, want ik was in de van Otman Pettoep. En ze ja. staan hier overal een beetje te discussiëren en de verzorgers komen van de veld. Op. Het lukt wel hoor. Oké, okay, nou ja, mocht er uh, zometeen weer uh, activiteit zijn... en er uh, ook een doelpunt uh, gescoord worden... dan horen we het graag van je. Jan, in ieder geval, dankjewel voor uh, dit moment. Jij houdt de wedstrijd gewoon voor ons in de gaten. En zo rond tien, over half vijf, komen we weer bij je terug. Is dat oké? Okay? Ik heb gehoord, tot zo. Oké, okay, tot zo. Dat was Jan van der Leden. Daar vanaf het veld van Purmerstein in Purmerend. De wedstrijd uh, staat op dit moment 0 tegen 0. Report. Report. En dat was uh, de single van uh, Frank Stallone en Far from over... Het is tijd voor uh, de uh, Pits Report, uh, Albert-Jan. Dat klopt. Dat klopt, ja. <laughs> Ik overval je toch niet, hè, nu? Ja, ja, ja, ja, ja, dat ja, Dat is gelukt. Een beetje, een beetje, een beetje wel, oké. Okay. Nou, in ieder geval hebben we net uh, een hele spannende kwalificatie gehad. En uh, mm -hmm. volgens mij heb jij de complete startopstelling voor ons voor de race van morgen, daar op het circuit van Satsi in Rusland. Ja, maar eerst nog even twee uh, nieuwsberichten. Allereerst, de Stefano uh, Domenicali is uh, vanaf januari 2021 de nieuwe president en CEO van de Formule 1. De Italiaan volgt dan Chase Carey op, die een stap terug doet en de rol van niet uitvoerend voorzitter gaat vervullen. Formule 1-eigenaar Liberty Media heeft het nieuws inmiddels bevestigd. De 55 jaar oud, is nu nog CEO van Lamborghini. Hij was teambaas van Ferrari tussen 2008 en 2014. Kerry had eerder al aangegeven op termijnstrap terug te willen doen. Hij staat sinds begin 2017 aan het roer van de koningsklasse van de autosport... nadat Liberty Media de nieuwe eigenaar werd... Ik ben heel blij om toe te treden tot de Formule 1 organisatie. De sport is altijd een deel van mijn leven geweest, al dus de Italiaan. Ik ben geboren in Imola en woon in Monza. De laatste zes jaar bij Audi en Lamborghini... hebben me een breder perspectief en meer ervaring gegeven... die ik kan toevoegen aan de Formule 1. Dat wat betreft de nieuwe voorzitter van de Formule 1... Uh, kijken we nog even naar uh, de uitslag uh, van de kwalificatie uh, van de Formule 1 die zojuist verreden is. Zoals gezegd, uh, Lewis Hamilton weet erop op pol. Maar Max Verstappen weet nou uh, uh, uh, voor het eerst eigenlijk een wicht te drijven tussen Valtteri Bottas en, uh, en Lewis Hamilton. Door op een tweede plek uh, te eindigen. Ik vind uh, hem mooi. En Als je dan kijkt naar die tijden. Uh, uh, uh, Hamilton rijdt 1, 31, 3,04. Verstappen 131867 en nu komt die Valtteri Bottas 131956. Het scheelt ook helemaal niets eigenlijk. Hè? Uh, dus uh, wat dat betreft uh, was het wel spannend. Zoals gezegd, Lewis Hamilton start op rood de banden, Max en Valtteri Bottas op geel. Dan nog even kijken naar uh, Albon, de teamgenoot van, uh, van Max Verstappen. Nou, die start vanaf een tiende plek. En Daniel Ricciardo, die het toch hartstikke goed deed in de, in de vrije trainingen... en ook wel in de kwalificatie, vinden we terug op een vijfde plek. Nogmaals, de race begint morgen om tien over één. Kijken we nog even naar de stand. Lewis Hamilton gaat daar vier aan kop met 190 punten. Gedeel, uh, ge, gevolgd door Valtteri Bottas met 135 punten. En op een derde plek Max Verstappen. Zoals gezegd, Lewis Hamilton kan dit weekend, als hij wint, de, de totaal van... Uh, van overwinningen gelijk te komen met niemand minder dan Michael Schumacher. Dus hij zal niks nalaten om ook deze race naar zich toe te trekken. In ieder geval, Max vanaf een tweede plek. En ik ben erg benieuwd naar die start. Morgen, zoals gezegd, om tien over één. Kijken we nog even naar het programma in de toekomst. Dus vandaag uh, 27 september dus uh, Rusland. Dan gaan we op 11 oktober gaan we naar de ring in de Eifel. En 25 oktober gaan we naar Portugal, naar ook een nieuwe baan, Portimao. En dan hebben we nog een 1, 2, 3, 4, 5 races te gaan met de... Laatste race op 13 december in Abu Dhabi... op het bekende circuit van Jas Marina. Zo vlak voor de kerst, uh, over voor de kerst ja. Ongelooflijk, hè? Dit nee, hebben we nog nooit gehad, volgens mij, zoiets. Nee, dat hebben we nog nooit meegemaakt. Oké, okay, nou, ook een bijzonder jaar natuurlijk vanwege de corona. Een heel uh, nieuw schema. Heel later gestart ook uh, de Formule 1. Ook daar geldt dat uh, voor. Ja, Nog even over die top 10 van die uh, kwalificatie van morgen. Wat wel heel opvallend is, is uh, Albon natuurlijk op de... Tiende plek. En dan heb je Pierre Gasly op uh, P9. Ja. En die rijdt uh, in de, de goedkope versie van de Red Bull. Althans de Red Bull van verleden jaar, zoals uh, Max Verstappen dat noemde. Ja, klopt. Nee, en dan nee, toch nee, uh, voor hem. Nee, nou, tussen die jongens zit maar 0,8 ste verschil. Hè? 8000ste. Dat is de niet te Dat Dus een goede start van Albon en hij is gaslief voorbij. Oké, okay, nou morgen spannende race. Let wel, hij start om 10 over 1. Geen 10 over 3, maar echt de race start om 10 over 1. Dan heb je hem nog te goed, hè? de live versie. Vorige week zijn we er niet aan toe gekomen. Ik heb hem nou wel klaarstaan. Okay. De live versie die ik uitgekozen heb, dat is Shaka Khan. Dan gaan we naar tien jaar terug. In, uh, in Utrecht heeft ze, heeft ze opgetreden, tezamen met het uh, Metropool Orkest. En uh, ja, de hele mooie opnames daarvan. We laten twee nummers horen. I Feel For You and Ain't Nobody. Daar komen ze aan. Shaka Khan live. Shaka Khan. Shaka Khan. Shaka Khan. als je uh, de nummers uh, live hoort. Zo, deze opname uit 26 juni 2010. Toen trad Shaka Kahn samen met het Metropoolorkest op in Vredeburg in Utrecht. Vanwege uh, omroep Max die ze uitgenodigd uh, had naar, uh, om naar uh, Utrecht toe te komen. En uh, wij draaiden de eerste twee platen die ze toen de tijd deed. I Feel for You in Ain't Nobody. Daarmee is het even een half vijf geworden. De poesjes zitten alweer op je te wachten, Albert -Jan. Ja, zeker. En uh, wederom Jasmine. Want uh, Jasmine, haar kittens zijn allemaal, allemaal de deur uit. En nu is het ook de hoogste tijd voor haar om op zoek te gaan naar een fijn thuis. Jasmine is voornamelijk heel erg bang... en we zijn op zoek voor haar naar mensen die echt veel geduld hebben met haar. Of het ooit een kat wordt die kan genieten van aandacht krijgen... daar kunnen we helaas nog geen inschatting van maken. We zoeken daarom voor haar een rustig huishouden waar ze zichzelf mag zijn... en de tijd krijgt om zichzelf te zijn... Een tuin voor haar is een must. En Jip, Jip is uh, samen met Mister en Vena bij ons in het uh, asiel terechtgekomen. Dit drietal zou samen geplaatst kunnen worden of individueel. Maar Jip vindt Mister wel heel erg leuk. Jip is soms al een beetje te, te, te, soms al een beetje te aaien. Maar is over het algemeen nog erg terughoudend richting mensen. Hij is erg graag buiten, zo graag zelfs.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 088-811-3420. Maar kijk ook even op de website www.dierenthuiskermeland.nl. Want ook Jip en Jasmine verdienen een thuis. Zo is het gaat voor deze twee leuke dieren of de andere dieren... naar het Kennemer Dierenthuis. Aan de Keesomstraat nummer 5 in Zandvoort Nieuw-Noord. Dankjewel Albert-Jan hiervoor. Zodat nog het gedicht van de dag. Uiteraard, maar eerst gaan we naar het volgende plaatje weer naar Purmerend. Er is heel wat gebeurd daar op het veld... We hebben het over de wedstrijd van vandaag. Purmenstein tegen SV Zandvoort. De wedstrijd wordt gevolgd door Jan van der Leijden. Er dadelijk meer van Jan over die wedstrijd. Maar eerst deze. Murray Heads. in a show with everything Good. but you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 ...uit de jaren 80, Dat was Murray Head en One Night in Bangkok. Ja, we gaan nog een keer schakelen met Jan van der Leden daarin Permanent. Want er is wel het een en ander gebeurd daar op het veld. Jan, vertel. Absoluut, Rob. Het is uh, het wat heftiger allemaal. Het kwam echt wat, nog een uh, goede aanval op twee kanten. En Jesse komt erin. Salim die heeft een solo, schitterend. Je speelt Jesse vrij en die scoort 1-0. Dat is heerlijk. Maar ja, toen kwam het volgende moment. Er komt de scrimmer bij ons voor het doel. En die bal ging er echt op een hele lullige manier. Maar ja, hij zit wel. Dus je, het is 1-1. Ja, ik wilde je net een uh, bericht sturen naar jouw eerste bericht van uh, top, fijn. En ik had nog geen de gelegenheid en uh, toen kreeg ik alweer 1-1 uh, van je door. Maar het is, het is bijna de uitslag die jij voorspelde. die 2-2. Ja, ja, in ieder geval gelijkspel dan. Ja. Dus verwacht je dat er nog wat uh, gaat gebeuren? Ik verwacht het eigenlijk wel. Ik hoor net uh, bij de duck out van, uh, van Purmerstein zeggen... Van, laten we maar gaan uh, eentje voorin en de rest verdedigen. Achter de bal, want uh, we moeten overleven. <laughs> dus dat... Uh... En ik spreek Abriem even van. Hij zegt nou, we blijven gewoon lekker rustig voetballen. We gaan niet corseren. We gaan niet... Uh... Rol zijn die punten ook wel redelijk heilig. Ja, dat is ook zo. Maar uh, ja, wie is nou uh, de sterkere ploeg uh, vandaag? Is dat uh, echt SV Zandvoort? Op dit moment zijn we echt wel aan de, aan de sterke ploeg. Er wordt uh, goed, goed gevoetbald. Er wordt gedisciplineerd gevoetbald. Je lukt door de borst. Die valt in voor Milan. Nou, dat weet ik niet weten. jongens staat te spelen. Ongelooflijk. Filip, die voor, uh, voor Dylan is ingevallen vandaag... Ook echt, echt, goed. Nou ja, dat kan nog eventjes spannend worden, daar ja. zo aan het eind van deze wedstrijd. Nog even één andere vraag. We horen heel veel uh, ellendige berichten over uh, corona en dergelijke. En we zijn bang dat er toch weer meer uh, maatregelen gaan uh, plaatsvinden. Nou zijn we weer lekker aan het voetballen en mensen mogen ook weer uh, komen kijken naar uh, de wedstrijden. Uh, ja, afgelopen dagen zijn er ook heel veel oproepen gedaan op televisie om, uh, om je een klein beetje in te houden en zeg maar ook je dit weekend in te houden. Merk je daar wat van? Hoe gaan ze om uh, daarmee op het uh, veld? Nou, op dit moment sta ik, maar dat doe ik meestal, het is echt wel een, een, een, een aantal meters van de, van de andere supporters af. Maar ik moet ook zeggen langs de lijn en als je nu kijkt naar het balkon wat Turmes heeft, heeft, netjes wat wij hebben. Die staan toch allemaal vrij dicht bij elkaar. Wel in de open lucht. En... Oké, okay, nou het blijft spannend. Mocht er ja. nog gescoord worden, hoor we het graag van je. Jan, dankjewel in ieder geval ja, voor je bijdrage. Graag daarop. Oké, okay, groetjes. Ja, Love. Live, love oh. Live your life on the road. Live it on the vibe. You can shout out all you want to, 'cause there ain't no sin and folks are getting loud. If you take the chance and do it, then there ain't no one who's gonna put you down. Juist voor Jan van der leden. Het eind van de wedstrijd gaat nog spannend worden daarin Purmerens. Mocht er nog gescoord worden, dan hoor je het uiteraard. Het is inmiddels kwart voor vijf geweest. En dat betekent tijd voor het gedicht van de dag. We hebben vandaag weer een hele mooie: jij bent alles. Tja, ik zeg het elke dag weer tegen jou. Dat ik nog steeds verliefd ben en van je hou. Geef ik jou een kus. Kijk je me vragend aan. En lees in jouw ogen... Laat mij nooit meer gaan. Mijn gevoelens voor jou gaan nooit meer weg. Zelfs gaat het mis en jij niks zegt... Druk je dan tegen mij aan... En zeg ik... Laat jou nooit meer gaan. Jij bent alles, maar alleen voor mij... Ja, jij geeft mij kracht en laat mij vrij. En daarom, daarom zeg ik tegen jou... Jij bent de mooiste, de mooiste waar ik van hou. Druk je dan tegen me aan en zeg... Ik laat jou nooit, maar dan ook nooit meer gaan. Want jij, jij bent alles, maar alleen voor mij. Ja, jij, jij geeft mij dat en maakt mij blij... En daarom, daarom zeg ik tegen jou. Jij, jij bent de mooiste. De mooiste waar ik van hou. Ja, ik zeg het elke dag weer tegen jou...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 Zelfs al gaat het mis. En jij niks zegt. Druk je daar. Cheers! Yeah. gedaan, maar ook zo fout gedaan, als ik terugkijk in de tijd, een lach Gekend, maar ook verdriet gekend, hoe vaak stoot ik mijn kop.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 De, de single van André Hazes en zweet en tranen. Ja, we gaan het nog even hebben over uh, het uh, wielrennen uh, daar in uh, ja. Italië. Want uh, Anne van de der Breggen is uh, lekker bezig daar op de baan. Ja, ik zei in het vorige verslag, dat ze 40 kilometer voor, uh, voor de finish uh, daar, uh, rond het circuit van Imola wegsprinter. Van Vleuten uh, ging nog uh, even daar achteraan. Maar uh, liet het op een gegeven moment ook voor wat het was. Waardoor uh, van der Breggen uh, nu op een uh, voorsprong staat van uh, ruim twee minuten op de, de tweede achtervolgende groep. Dus dat is ruim voldoende. Uh, op een gegeven moment uh, ging Van uh, Fleuten toch weer uh, met een uh, dame uh, in conclave. en uh, trokken ze de sprint aan. Van Fleuten probeerde haar nog uh, de, op een kolletje uh, te lossen. maar dat uh, werd hem dus niet. Dus is wel fluiten, ondanks uh, de, de handicap. Van de, die, die, die dame in blauw is trouwens mevrouw Longo. Die, die naam zeg je waarschijnlijk ook nog wel wat. Ja, die rijdt met z'n tweeën achter uh, ja. Anne van Brecht Ja, en, en, en Anne van Breggen, En Anne uh, van Fleuten had nog geprobeerd dus die Longo te lossen, maar dat lukte niet. Dus is ze er achteraan gaan hangen en doet ze geen kopwerk meer. Die af, achterstand uh, op Van Brecht is 1 minuut 22 met nog 1,6 kilometer te gaan. Dus uh, het zou mooi zijn als we een 1-2 Nederland krijgen. Dat wou ik zeggen, dat is wel geweldig. Maar, uh, voor de luisteraars, uh, de, de finish zit eraan te komen. En uh, als we hem nog mee kunnen nemen, dan nemen we hem mee. En anders uh, komt hij na 5 uur. Maar in ieder geval twee Nederlandse dames tijdens het WK af, afstanden. En, uh, van, en Van Brecht had natuurlijk ook afgelopen donderdag ook al de tijdrit uh, wereldkampioenschap gewonnen. Ongelooflijke prestatie van een Nederlandse wielrenster. Het zit erop uh, voor ons, deze Zandvoort op zaterdag. Ja, en dan als het zo de sodomieten naar Rusland, hè? Ja, inderdaad. <laughs> ja. We moeten opschieten, want uh, we moeten daar morgen om tien over een al helemaal klaar zitten, hè, dat weet je. Ja, klopt. Dus wij zeggen, we zijn er volgende week weer met Zandvoort op zaterdag. Hele fijne zaterdagavond, de rust te gaan... In, ook wat betreft de corona en de maatregelen en dergelijke. En dan uh, spreken we elkaar volgende week weer. Tot dan en bedankt voor het luisteren.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 ja, bij José Give the audience a gun. Enjoy it's your last chance, at air. so always look on the bright side of that. Tot zover het ritme van Z via de kabel op 104.5 En in de eter op 106.9. Straks meer. Zie FM. Maar nu eerst het NOS nieuws van. Facebook.